Ah, Ze moet je er een beetje wakker worden. Ik Linking Park. Tijs assistent van Thijs Staats. Oh. Thijs kan nu op het moment niet te woord staan. Dat is jammer. Je kunt uw boodschap bij mij achterlaten. Ik zal deze zo spoedig mogelijk aan hem overbrengen. Ja, ik probeerde Thijs te bellen namelijk. Voor beginnen dag met een dansje Thijs, dat is mijn verhaal, joh. Laten we even tussentijd probeer ik even iemand anders te bellen hoor. Jammer voor Thijs. Thijs vertrekt namelijk voor vier jaar naar Ethiopië. Daar gaat hij een distelkwekerij runnen. Ja, dat is weer een andere carrière. Een distelkwekerij in, uh, in Ethiopië. Maar er gaan nog meer mensen het land uit. Uh, Fleur is mijn nichtje van vijf, zo schrijft Sandra van Kleef. En haar broertje en ouders gaan vandaag naar Australië verhuizen. Dit keer geen uh, distelkwekerij, maar uh, nou, het hele verhaal zat er niet bij. Maar ja. Goedemorgen, met Sander van de radio. Goedemorgen. Ik, uh, ik zoek Fleur, want ik begrijp dat jullie weggaan vandaag. Ja, dat klopt. Naar Australië. Ja, met het naar hele gezin. Australië. Jeetje zeg. Dat lijkt me een onderneming, zeker voor kinderen. Ja, dat is het ook. Wat is de reden? Um, mijn man heeft werk gezocht en uh, we gaan. En We wilden gevonden. wat anders. Ja, maar je vond het ook oké okay dat je man werk ging zoeken daar. Ja, ja, ja. ja jullie willen heel graag naar Australië. Uh, we wilden heel graag weg en Australië stond heel hoog bovenaan de lijst. Ja, ja, ja. Want waar woon je nu? Um, we wonen nu in Woerden en we woonden in zon, maar de spullen zijn al weg. Ja, alles is leeg nu. Het hele huis is helemaal leeg. Jeetje zeg. En jullie gaan zo meteen onder luid gejuich van de hele familie naar Schiphol? Met z'n allen naar Schiphol en worden we enthousiast uitgezwaaid. Oeh, heftig zeg. Althans, dat hopen we dan? Enthousiast uitgezwaaid. Ja. Hé, hey, ik begrijp dat Fleur, uh, uh, ik neem aan jouw dochter van vijf... Ja, dat, dat die klopt. heel graag de dag met een dansje wil beginnen... en nog één keer een Hollands liedje wil zingen op de radio. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Nou, geef dan maar eens dan. Dat is goed, komt aan. Fleur, die weet het ervan vijf. Ik bedoel, dan weet je toch, ja, we gaan ergens anders wonen. Ja, het zal wel twee straat... Hoi, Fleur! Fleur? Ja? Met oma Sander spreek je. Jullie gaan verhuizen, hè? Ja. Weet je zelf wel naartoe? Waar naartoe? Australië. Weet je hoe ver dat is? Heel ja, erg. Heel erg ver. Hoeveel, hoe ver denk je? Hoeveel kilometer, weet je dat? Nee. Nee. 20.000. Succes. Hé, hey, um, Fleur, zullen we eventjes uh, de dag met een dansje beginnen? Ken je dat liedje? Ja. Luister nog eventjes goed. Begin de dag met een dansje. Begin de dag met een lach. Met een lach. Want wie vrolijk kijkt in de, de morgen. Die lacht... gaat naar Australië. Fleur, wil jij nog één keer met mij zingen? Begin de dag met een dansje. Ja. Begin maar. Begin de dag met een dansje. In de dag met een dansje. De Ant vrouw kijkt in de morgen. Die lacht de hele dag. Ja, die lacht nou, ik weet niet of jij nog lacht als je zo meteen 36 uur in het vliegtuig zit. Maar goede reis, hè? Veel plezier in Australië. Mm -hmm. Hoi! Exact 1 over half acht. Tijd voor de headlines. Jurgen van den Berg, goedemorgen. Sander, goedemorgen. 500 patiënten van ziekenhuis.